Bussem zijn ontruimd. Het is niet duidelijk of de passagiers inderdaad een bom bij zich hadden. De politie is bezig met een onderzoek en het treinverkeer tussen Weesp en Hilversum is stilgelegd. De nieuwe machthebbers in Libië zeggen dat China het vrijgeven van bevroren tegoeden tegenhoudt. De meeste landen van de VN willen miljarden beschikbaar stellen aan de Libische Overgangsraad... maar de Veiligheidsraad moet daar een besluit over nemen en China heeft vetorecht. China is de enige grote mogelijkheid die de nieuwe machthebbers in Libië nog niet heeft erkend...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 Dat zeggen zijn advocaten. De 78-jarige Girac is aangeklaagd omdat hij tijdens zijn burgemeesterschap van Parijs politieke bondgenoten zou hebben betaald met geld uit de gemeentekas. Girac heeft dat altijd ontkend. Dan het weer. Vannacht kans op een regen- of onweersbui. Morgen houden de buien aan, lokaal met onweer en veel regen. Verder af en toe zon temperaturen tussen 21 graden en 25 in het oosten. Dit was het NOS. -jou.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 The dance Show. Wondering how my life would have been if I didn't sing. I get a little stressed out every Vibrate. The music of yourself. Five,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 Come together, we'll stay forever Come together, hey, hey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 Hij zei onder meer dat hij een profeet en een dienaar van Allah was en geen bom bij zich had. Duurde een tijdje voor de man werd afgevoerd en hij is vastgezet. De koningin bleef tijdens het incident op haar plaats zitten. In Bussum zijn twee treinpassagiers opgepakt na het doen van een bommelding. De trein en het perron op station naar de Bussum zijn ontruimd. Het is niet duidelijk of de passagiers inderdaad een bom bij zich hadden. De politie is bezig met een onderzoek en het treinverkeer tussen wees en